ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Bericht met het NOS-journaal. In Peking is het proces begonnen tegen de Chinese dissident Liu Xiaobao. Hij heeft meegewerkt aan een petitie waarin wordt gepleit voor meer democratie. Volgens de aanklager was het een poging het communistische systeem omver te werpen... De 53-jarige Liu is hoogleraar literatuur, heeft al een jarenlange celstraf en huisarrest achter de rug, omdat hij in 1989 betrokken was bij de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede. Voor de nieuwe aanklacht kan Liu 15 jaar cel krijgen. De zitting in de rechtbank in Peking duurde vandaag nog geen drie uur, waarschijnlijk komt vrijdag de uitspraak. Vandaag worden de eerste gipsvluchten van dit winterseizoen uitgevoerd. Twee toestellen met gewonde wintersporters landen aan het begin van de middag vanuit Innsbruck op Rotterdam Airport. Aan boord van de toestellen van Tirol Air Ambulance zijn in totaal 16 gewonden. Vanwege het grote aantal mensen dat liggend moet worden vervoerd konden ze niet in één toestel. Op Jamaica is een Amerikaans passagiersvliegtuig bij de landing doorgeschoten. Het toestel, een Boeing 737 van American Airlines, knalde in de stromende regen tegen een hek en raakte zwaar beschadigd. Een van de motoren brak af en er ontstond een scheur in de romp. Alle passagiers hebben het ongeluk overleefd. Er is wel een onbekend aantal gewonden. Veel mensen kwamen bebloed uit het vliegtuig. Aan boord waren ruim 150 mensen. De bekerwedstrijd tussen Herenveen en PSV van vanavond is afgelast. Dat heeft de KNVB besloten in overleg met de gemeente Herenveen, de brandweer en de clubs. De opgehoopte sneeuw op het veld is een probleem. Ook hangen er ijspegels aan het dak van een van de tribunes van het Apelentstra stadion. En dat levert gevaar op voor publiek en spelers. Het weer. In de loop van de ochtend opklaringen en wat zon. In de middag aan zee en winterse bui. Middagtemperatuur iets boven nul. Morgen droog. Later op de dag kans op sneeuw of ijzel. Dit was het en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 To always be impressed I may not be a good day But I'm a woman From Monday to Sunday I work my fingers to the bone And working for his pay, He hasn't seen the pain he's put her through attention that he paid Just vanished in the haze He remembers how it used to be When he used to say From Monday to Sunday I love you much more than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 Op mijn koffie zit wat room, en door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Gralen, cocktail, ham uit de ardennen, plus bloem. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderd mooie ballen van het piek. Mee zijn met tante en mijn, en mijn Die komen twee dagen kerstdag niet. Want die zijn ziek. Kesvels wil ik een enkel koek. Vannaal cocktail ham uit de uiteindelijk plus meloen. Kesvels, kesvels in de kamer. De zit vol rood en van mijn vlind en knelt het elastiek. verandert je leven ingrijpend. Daarom investeert het Reumafonds volop in wetenschappelijk onderzoek. Steun onze strijd. Kijk op ReumaFonds.nl Het is koud in Nederland. Het zijn de laatste donkere dagen van het jaar. Dus is het weer tijd voor de winterse vijftig. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in Amerika is koud. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. Just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get a thousand hugs from ten. the dark. Something Through the ages she's heading west Stop je radio met CFM. Hele fijne dagen. De ramen zijn beslagen, de verwarming staat op 6. Een asbak vol met beuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn. Geen kaart of brief kreeg ik, Ja, van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn.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 Dan ik direct dat ik alleen jouw beeld maar zie. En één ding nog maar wil. Wie het gewonnen heeft van mij toe, zeg me wie. Ik ga maar vroeg naar bed. En leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom. Dat jij me zegt hier.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 met kerst ben ik alleen Nee, nooit had ik gedacht Dat ik dit nog eens mee zou maken Waar dit verkeert Je weet, ik ben niet hard En zeker niet van steen.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 to cry, let me see you through, cause I've seen the dark side too, when the van zien